Helmslos. Als afsluiting van de twee minuten stilte. En dan komt nu Charlotte Fontijn van het gymnasium Beekvliet uit Sint-Michelsgestel naar voren. Zij draagt haar gedicht De Stilte Spreekt voor. Mijn naam is Charlotte Fontijn en mijn gedicht heet De Stilte Spreekt. Hoorde je het net? Toeschouwer op de bank. Hoorde jij het net? Kindje aan je papa's hand. Zij die het horen... Luisteren. Heb je gevonden... Waar het ontspringt? Alleen... Hoor je hem fluisteren. Terwijl nu wij tezamen... Hun spreken harder klinkt. Men zegt... Twee minuten is het stil. Zo heb ik ze nooit beleefd. Stilte is er als mensen zwijgen, maar elk van deze stemmen leeft. Ik hoor in stilte geen zwijgen. Een soldaat sprak tegen mij. Over liefde voor zijn gezin. Hoe hij van hen houdt. Zijn stem klonk vredig en blij. Die mevrouw hoorde net geen zwijgen. Een stilte allerminst. De stem van haar grootvader sprak. Hoe trots zij op haar is. Zijn stem van binnenin. Zij die niet geluisterd hebben, hebben niet gehoord. Maar het hindert niet. Luisteren kan altijd. Hun stemmen klinken voort. Het was Charlotte Fontaine. Dan worden nu de eerste kransen gelegd door de slachtoffers. Vijf kransen in totaal. Er zullen nu drie kranten worden gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen. Voor hen die omkwamen in het verzet. Voor hen die werden uitgesloten, vervolgd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren. En voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld of uitputting. De krans gaan leggen zijn ervoor gekomen. De kans voor de ongekomen burgers in Europa wordt gelegd door mevrouw van den Bos en de heer van de Heide. De krans voor de ongekomen burgers Europa en de vervolgde door Rosette Katz en Max Leons. Beide vertegenwoordigen zij de vervolgingsslachtoffers in Nederland. Mevrouw Katz is als baby door haar Joodse ouders achtergelaten op een onderduikadres. Zij overleefde de oorlog niet en werden vermoord in een van de kampen. En Max Leons die zat tijdens de bezetting ondergedoken in het Drentse Nieuwlanden. Ook nam hij daar deel aan het verzet en bezorgde samen met dominee-zoon Arnold Douwers honderden onderduikers veilig heenkomen. De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers die in Azië zijn omgebracht of omgekomen... Tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van verzet, van internering, van oorlogsgeweld en van uitputting. De heren van Veen en Bakker komen naar voren om de kans te leggen. Ook mensen van de eerste generatie. worden bestaanders gehangen. kost enige moeite, maar lukt dan toch inmiddels hangen er naast de krans die koningin Beatrix en prins Willem Alexander hebben gehangen vier kransen. en de vijfde krans zal zijn voor het zeevarende deel van de slachtoffers. De volgende krans wordt gelegd voor alle militairen en koopvaardijpersoneel omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog... of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En dat gaat dus om de zeevarende, niet alleen militair, maar het, ook het koopvaardijpersoneel. En daarvoor zullen de krans leggen de heren Noordzij en Aarts. volgt de toespraak. Ieder jaar wordt die door iemand anders gehouden. Vorig jaar was dat nog de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. En dit jaar is dat de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Die hierheen is gekomen in een stille tocht met 67 kinderen uit het stadsdeel Zuid. Zijn toespraak rekenschap. Maar eenmaal per jaar is de stilte tot den hemel toe van de doden vervuld... En beleiden wij zonder woorden onze dankbaarheid, onze schuld. Deze woorden dichten het Hornik. Vanavond leggen wij rekenschap af aan de doden. Wij doen dat bij dit monument dat wij hebben opgericht om hen te herdenken. Wij zijn vanochtend wakker geworden in een vrij land. Iets wat niet iedereen zich elke dag realiseert. Die vrijheid stemt tot dankbaarheid. Vandaag geven wij er ons rekenschap van... dat die vrijheid is bevochten door militairen. Toen en nu. En door mensen die ondanks terreur en angst... de moed opbrachten in verzet te gaan. Wij stellen ons de vraag... zou ik, als ik toen had geleefd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 Van de slachtoffers van verschrikkingen over zee. Van gewone burgers die omkwamen door de oorlogshandelingen. En van vervolgden vermoord door de nazi's. Als burgemeester van Amsterdam wordt je vrijwel dagelijks herinnerd aan het feit... dat 61.000 van de 80.000 Joodse stadgenoten... onder de ogen van hun medeburgers zijn afgevoerd en, naar later bleek, vermoord. Het blijft een open zenuw in onze stad, in het land. Wij allen zijn, ieder op onze eigen wijze, bezig met dat verleden. En wij moeten ons steeds opnieuw verhouden tot wat er is gebeurd... omwille van de rekenschap aan de doden. Burgemeester Eberhard van der Laan over streven naar gerechtigheid in vrijheid... en het afleggen van rekenschap aan de doden. Dan volgen nu nog een aantal kransen die gelegd worden door de verschillende autoriteiten. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten generaal Fred van der Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer en Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet komen naar voren. Groeten de koningin. We betreden het monument waar de scout zal klaarstaan met de krans, om die te plaatsen bij het monument.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 minister van Defensie, we moeten natuurlijk voor de ministers en de staatssecretaris zeggen demissionair inmiddels. Daarnaast ook vergezeld door de gevolmachtigde ministers, u hoorde de ceremoniemeester het aankondigen. De gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de heren Abad Osepa en Foges. En volgt hierna nog de krant namens de krijgsmacht. De commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten... leggen een krant namens de gehele krijgsmacht. En de krijgsmacht wordt vertegenwoordigd door generaal van Um, commandant der strijdkrachten... vice-admiraal Borstboom namens de marine... luitenant-generaal de Kruijf namens de landstrijdkrachten... en luitenant-generaal Schnitke namens de luchtmacht... en ook nog luitenant-generaal van Putten namens de marge De mannen groeten ook de koningin. Lopen het monument op. Twee van de Heren. De krans ophangen. En dan is er nog één krans en die zal gelegd worden namens de gemeente Amsterdam. De burgemeester en local burgemeester van Amsterdam leggen een krans namens de gemeente Amsterdam. Burgemeester Evert van der Laan, die zojuist dus de toespraak hield en daarvoor met leerlingen van basisscholen uit het stadsdeel Zuid in de stille tocht hier naar de Dam zijn gelopen, Hij legt samen de krans met local burgemeester Ascher. Wij hangen de kransen op de staande voor het monument. En daarmee zijn alle officiële kransen voor dit jaar gelegd. Dat betekent nog niet trouwens het einde van deze herdenkingsbijeenkomst. Dit jaar leggen 67 kinderen bloemen bij het Nationaal Monument. Uit respect voor alle oorlogstachters. Als afsluiting van de officiële kranslegging leggen dit jaar namelijk 67 kinderen van Amsterdamse basisscholen uit het stadsdeel Zuid bloemen onder de kransen. 67, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven, zal een bloem worden gelegd. Deze bloemen worden nu uitgereikt aan de kinderen. Zij hebben dus meegelopen in die stille tocht. Het waren scholen uit Zuid, de Merkelbachschool... De rivieren en de Eloud. Het bloemenleggen gebeurt natuurlijk ieder jaar. Toch dit jaar met iets meer nadruk misschien omdat ook vanuit het comité 4 en 5 mei dit jaar meer aandacht is voor de kinderen. Het doorgeven van de fakkel. Er is ook onderzoek gedaan naar de herdenking hier op de dam. 85% van de Nederlandse bevolking vindt dat de jaarlijkse herdenking op 4 mei belangrijk is. 97% daarvan vindt 4 mei belangrijk voor de mensen die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Of dierbaren hebben verloren. Maar toch ook nog 80% vindt herdenken belangrijk voor iedereen. Er is ook gevraagd, moet 4 mei doorgaan? Nou, 80% van de ondervraagde mensen geeft aan het belangrijk te vinden dat 4 mei doorgaat in de toekomst. Daarom ook het thema van dit jaar: doorgeven van de fakkel, de fakkel, het symbool van het 4 en 5 mei-comité. de 67 kinderen met de bloemen in de hand klaar, We steken de bloemen omhoog en leggen ze dan neer bij de kransen. En als dat allemaal is gebeurd, dan zal zo meteen de ceremoniemeester de koningin en de prins vragen het défilé te openen. hoorde Menno Rehmeijer vanaf de Dam in Amsterdam. Tot zover deze uitzending van de Nationale Herdenking. Straks kunt u op deze zender Radio 1 gaan luisteren naar BNN Today. Mag ik afsluiten met de woorden van het 4 en 5 mei-comité. Herdenkt de 4e mei en viert de 5e. Ik wens u een goede avond en nu kunt u gaan luisteren naar Martijn Nijhuis... met het uitgestelde nieuws.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 4 mei, 8 voor half 9. Goedenavond. Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de nieuwsweek af. En dat doen we natuurlijk met fijne gasten, mooie onderwerpen en met goede muziek. Mijn gasten vanavond zijn Caro, presentator en rolstoelbasketballer Mark de Hond. Goedenavond. Goedenavond. En actrice en politicoloog Victoria Koblenko. Goedenavond. Hey. En uiteraard Lucky Kink en mijn grote muziekvriend Erik Corton hey. zit ook naast mij. Straks hebben we het onder andere over het EK Oekraïne, de boycott. Daar hebben we het over en uh, over Ajax en Frank de Boer. Maar eerst praten we nog even na over de dode herdenking. Um, Mark, jij bent Joods. Jouw opa en oma zaten alle twee in Auschwitz, hè? Ja. ja, is, ja dat, is dat dan ook waar je over nadenkt om acht uur? Um, ja, normaal gesproken wel. En nu zelfs meer dan, uh, dan in voorgaande jaren. Mijn uh, vader en broertje die zijn uh, twee weken geleden naar Auschwitz uh, geweest... om het verhaal van mijn oma te reconstrueren. Dat is gisteravond op tv geweest. Ja. Uh, zelf uh, daar ben ik niet meegegaan, maar ik, uh, uh, ik heb het natuurlijk gezien gisteravond op tv. Dus daardoor is het verhaal van mijn oma nu extra dichtbij... Ja, en dat is een heel bijzonder verhaal. Vertel even in het kort wat het is. Ja, nou mijn oma is uh, net als de hele familie uh, afgevoerd naar Auschwitz. Daar is iedereen zo wat omgekomen. Zeker van haar familie. Ook haar uh, man, die ook Mark de Hond heette trouwens. Ja. Want ze was eerst met de broer van mijn opa getrouwd. Zij uh, zat in het experimentenblok waar uh, vrouwen onvruchtbaar werden gemaakt. En zij is een van de weinigen die na de oorlog nog een kind heeft gekregen. En dat was mijn vader. Een dus, ja. heftig verhaal. Ja, en ja. zij heeft dat uh, verteld. Uh, um, Steven Spielberg heeft het geld van Schindlers List gebruikt... om zoveel mogelijk mensen hun kampverleden... hun kampverhaal uh, te laten vertellen. Dat heeft zij in 1996 heeft zij dat op camera verteld. En dat heeft mijn vader nu op YouTube gezet. En dat heb ik vandaag... Uh, uh, ja, ik heb vandaag twee uur naar mijn oma zitten luisteren. En Wat die heeft haar levensverhaal... Ja. Had je nog nooit gezien dat ja. kippenvel. Ik, had, ja. ik, had het, ik had het nog nooit gezien. En zij vertelt dat zo waanzinnig mooi en zo krachtig. En zo gedetailleerd. Een vrouw die ja, aan het eind van haar leven echt alle details nog weet. Van elke dag en gewoon elk... ja en, uh, ja, fantastisch. Om maar op die manier te kunnen zien. En dat heb ik aan speelwerk te danken. Ja, want ik geloof dat er, dat er iets van 250 vrouwen in dat blok 10 zaten waarvan er maar tien uiteindelijk een kind hebben kunnen krijgen. Ja. Waarvan jouw oma dus er één was. Ja, inderdaad. Ja. Heb je, was gisteren uitgezonden? Ik geloof meer dan een half miljoen kijkers ja. veel reacties op gehad? Ja, ik heb ontzettend veel reacties op ja, Twitter en Facebook gaat het tegenwoordig. Maar ik kan ook altijd zien. Uh, dat er veel mensen hebben naar gekeken. Want ik sta gewoon in het telefoonboek als M de hond in Amsterdam. En dan oude mensen die gebruiken nog de telefoon. Die gaan, die gaan dan Die gaan dan bellen met... Is dit <laughs> ja, de krijg onderzoek? Daar krijg ik er dus vandaag dan meerdere van aan de telefoon. En die willen dan gewoon ook vertellen dat ze de oorlog hebben meegemaakt. Ja. En die hebben daar dan van alles over te zeggen. Dus ik merk dan meteen, oh dan hebben we er echt veel... Ja, Nederland 2, daar kijken dan veel oude mensen naar. En, dan, de... en dan heb je gewoon een gesprek met iemand. Nou dan. ja, dan geef ik, dat je... Dat is wel leuk. Ik, ik geef al, ja, dan zeg ik dat niet. Maar ik kan wel, dan geef ik ze e-mailadres. En dan hebben ze tegenwoordig e-mail. Dus dat is ook heel goed. Dan ja, gaan, ja, ja, ze, gaan ja. ze hem e-mailen. En Nederland 2, kijken oude mensen naar. Uh, ook jonge mensen die, op, die daarop reageren in jouw richting? Of? Nou, op, ik heb natuurlijk op Twitter uh, ja. en op Facebook gezet dat dat was. En dan, uh, dan krijg je er vanzelf uh, reacties op. En uh, ja, uh, ik heb gisteren gewoon eventjes gewoon hashtag de vijfde dag gekeken. Zoveel ja. mensen die dat gezien hebben. En, ik ben ja. het nu aan het retweeten, as we speak. Oh, kijk, <lacht> zie je? Mevrouw Koblenko heeft ze ook weer uh, <lacht> 100.000 volgers. Of zo. Even, even iets anders uh, over uh, ja. deze week vooral. Dus er is veel ophef geweest over uh, rondom de dodenherdenking. Er was natuurlijk dat gedicht. Um, van die 15-jarige Auken over de SS'er. Mm -hmm. Wat uiteindelijk niet doorging vanmorgen. Die een kort geding vanwege de herdenking in Voorde. Waarbij 10 ja. Duitse soldaten zouden worden herdacht. Mocht uiteindelijk niet doorgaan. Uh, veel discussie. Lijkt wel of er meer discussie rondom dode herdenking is dan de vorige jaren. Hè? Iemand mm. enig idee waarom Ik dat zo is? Ik heb het idee is? dat het de laatste jaren elke keer iets geprobeerd wordt. Gewoon om te kijken hoe ver we er eigenlijk in zijn. Dat is, dat is mijn gevoel hoor. Want ik heb het niet idee dat het comité 4 en 5 mei het doet... om te shockeren of om, om mensen voor het hoofd te stoten. Tenminste, dat is, niet mijn, dat is niet mijn idee. Maar er wordt elke keer geprobeerd... om te kijken hoe je, wat je met die dode herdenking kunt doen. En uh, de, dan wordt er weer eens voorgesteld... of er de, uh, Duitse, de, een Duitse president bij kan zijn. Of wat dan ook. En dat wordt dan weer tegengehouden. Dus... Maar ik begreep ja, in... dat in de jaren <coughs> negere ideeën zoiets had. Uh, sorry, ik heb een microfoon. ik dan kan, dan kan ik niet laten dat het in de jaren 90, zoals die in zoiets had van... nou weet je wat, in de jaren 80, laat maar zitten. Het is wel een keertje klaar met die doodherdenking. En dat het juist nu... Ik vind het wel heel goed dat er steeds weer wordt gezocht naar iets nieuws. En ja, kennelijk is zo'n uh, paar, paar Duitse soldaten toch iets te ver. Nee, maar goed, dan, dan kom je daar dus blijkbaar achter... Dat het, dat het leeuwendeel van de mensen daar helemaal geen behoefte aan heeft. Dat, het, mm. dat, het op, dat die, die grenzen opgerekt worden. Zo dat, dat... anders dan hoe dat in Rusland beleefd wordt. Het, het is zo'n groot onderwerp waar heel veel films nog steeds... vandaag de dag nog over worden gemaakt. Omdat er misschien uh, nog meer drama... in, in, in, ja, in zover mm. dat je kan spreken van meer of minder natuurlijk... in. in <coughs> zo'n oorlog. Maar ik merk dat het daar nog altijd even, en misschien sterker dan ooit leeft. In Nederland veel vaak sterker wel dan hier? Benieuwd. Ja, veel meer. Veel sterker dan in Nederland. Omdat ja. er veel meer slachtoffers zijn gevallen? Uh, ja, zonder de... meer ook, ook daarom. En dat het een veel groter uh, onderdeel lijkt te zijn van mensen hun collectieve geheugen. Het staat en... ook vol met uh, monumenten Rusland. Ja. Maar is het daar, laat me zeggen, wat bedoel je dan te zeggen? Dat het daar ondenkbaar is dat er ooit Duitsers bij een herdenking zouden zijn? Uh, nee, ik, ondenkbaar dat de, dat de viering uh, of de herdenking wordt afgeschaft. Of ja, dat er minder okay. aandacht Nee, maar goed, dan, ja, afgeschaft, dat afgeschaft wordt het ook hier ook niet. Hoe kijk jij dat echt aan, Mark? <kij> um, bedoel, je zeker nu dit hele verhaal met je vader. Je, bent, je zit er diep in. Ik neem aan dat je het veel erover hebt met je vader, met je broers. Ja, we hebben de afgelopen dagen veel met mijn vader over gehad. Ik, ja. ja. ik ben normaal gesproken uh, bij de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Daar, uh, daar zijn heel veel Joodse mensen wonen uit, in Amsterdam-Zuid en die komen allemaal bij elkaar. En uh, die komen allemaal bij elkaar bij een monument uh, daar om het uh, te gedenken. En mijn probleem altijd tussen aanleidingstekens is dat dat altijd heel gezellig is. Want ja. je hebt allemaal mensen dan een jaar niet gezien en je komt allemaal bij elkaar met gezellig aan het bijberen. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? En dat je dan... Uh, en dan van, van, ja, van 8 tot 2 over 8 is het dan even stil. Hoewel stil, dan wil je graag gaan denken aan, uh, aan, aan vroeger. En wat er hier allemaal voor verschrikkelijks is gebeurd. Maar dat gaat er altijd na 10 seconden of 15 seconden... wel erg als een kind jengelen. En dan ja. wil je aan de ene kant aan de oorlog denken... en aan de andere kant denk je... oh, oh waar, dat kind lijkt me af, dat kind leidt <lacht> me af. dan gaat er nog een kind. En dus dat, ja, nou ja, wat dat betreft wel goed om een keer naar een radiostudio... Uh, twee Schouw, minuten stil te zijn. Ik heb vorig jaar een documentaire voor 3FM gemaakt... over <coughs> de dode herdenking. Toen was ik ook met een jonge jongen die uh, voorzanger was... in de Hollandse Schouw. Wat natuurlijk een behoorlijke eer is om dat daar te, te, te mogen doen. En die zei ook, ja, dan zie ik allemaal mensen daar. En, en, en we staan daar met z'n allen tot over de trembaan serieus te zijn. Maar dan zie ik die! En dan zie ik die! En dan wil ik eigenlijk die gedachte zeggen. En dat moet dan allemaal achteraf. En, ja, een maar beetje vind, gespleten. Ja. Vind, vind jij het persoonlijk erg, Mark, dat het dan... Al, al zegt trouwens, Transcomité 4 en 5 mei... Uh, nee, we willen het niet verbreden. Hè? Dit, dit, dit is, dit ja, maar dat staat uh, gewoon op hun site. Bevrijdingsdag is de herdenking van alle gevallen... en tijdens alle oorlogen. Ja. Vind dus, jij, ja, maar vind jij dat het, had, had dat gedicht wel... Ja, je binnen de context, als je zegt van alle gevallen in alle oorlogen, dan, dan, dan kijk dit is jammer voor die jongen dat hij de discussie is geworden. Want het gaat er gewoon om of je ook Duitsers mag gedenken. Wat ik jou, vond, wat ik vond betreft het wel, van mij mocht het wel. Maar als ik dan net hoor, we hadden die uh, net een minuut stilte en het Wilhelmus gehad, en toen kwam dat andere meisje met dat gedicht, toen dacht ik nou. Als, als, als, het als het dat die jongen achteraan. nu was geweest, als het eerste na het Wilhelmus ja. is. Nou, en gaan we nu beginnen met, het, met, met zijn, zijn, zijn, zijn foute oom of zijn foute neef? Ja, maar, dan maar, was, het, nee, dan maar was het wel iets. Te... Ja. ja, maar ik vind het gesprek daarover Moeilijk. kantelde ook hoor. Want het gedicht was niet het, het laten we zeggen, herdenken van iemand die voor de verkeerde kant gekozen had. Het was het, het, was het schisma aangeven van iemand, van, van twee mensen in een gezin, waar, uh, waarvan de een de verkeerde kant koos. En, ja, maar goed, de, de, de mensen waren. Ik, ik heb het er van de week met Barbara Barend hier in de uitzending ja. over gehad. Die was heel duidelijk over. En zo denken heel veel mensen erover. Laten we in vredesnaam nee, 4 mei die twee minuten prima, be behouden. Prima, maar het, maar het voor was het geen, het was geen het was van gedicht van... waarin er een, uh, een ss -er werd opgehemeld. Want nee, dat nee, wordt het nee, nee, nee. Maar dat wordt het op een gegeven moment een beetje. Goed, wij zetten denk ik een uh, punt achter deze discussie. Het is uh, half negen en het lijkt me een mooie tijd voor de sport. Het is een afvanggetje. Ach, ja. goed. Ja. Ja. Uh, we kunnen. gaan praten over de Nederlandse volleybalvrouwen. Die gaan niet naar de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Ankara, Turkije, verloren ze hun laatste poolwedstrijd van Rusland. Contact nu met Maarten Tip, onze volleybalverslaggever. Maarten, uh, tegenvaller natuurlijk gezien het resultaat tegen Servië, uh, een prachtige overwinning. Ja, en ik heb ook veel tranen gezien na afloop van deze wedstrijd. Uh, dat was ook uh, een hele diepe emotie bij de hele ploeg van Nederland. In een wedstrijd die fantastisch begon, want uh, ja, je zegt dat die wedstrijd tegen Servië, dat was een fantastische wedstrijd. Daarin lukte ongeveer alles bij Nederland. En zo begon het in, deze set, uh, in de eerste set van deze wedstrijd ook uh, Lonneke Soertjes, uh, die tegen Servië was ingevallen en het uitstekend deed die begon in de basis bij Nederland en ja, er stond een fris oranje, ze gingen voor elke bal en uh, alles leek te lukken op dat moment. En Rusland was echt verbaasd, die kwam pas in de loop van de set kwam ze een beetje bij. En, uh, maar Nederland won die set uiteindelijk met 25-23 en toen zag je tussendoor die Russen even naar elkaar kijken van... Uh, nou, uh, nu gaan we even laten zien wat volleyballen is. En uh, ja, dat gebeurde dan ook en dan krijg je een hele ruime setstanden van 25-11 in de tweede set... Maar nou goed, toen was er nog een mogelijkheid voor Nederland om zich te plaatsen. Maar dat 25-16 in de derde set. En uh, 25-14 in de vierde set. Dus ja, vervolgens is Nederland, mag je zeggen, weggeslagen. En dat is toch wel een teleurstelling. Ja, want uh, kennelijk had die tweede wedstrijd dus veel, veel hoop gegeven. Um, wat nu met de volleyballvrouwen? Kan je daar al over praten of is, uh, is het nog te vers? Ja, het is nu vooral uh, in het team zijn het vooral uh, tranen en emoties. Vooral bij... Uh, ja De wat oudere speels, dus als je denkt aan bijvoorbeeld uh, Kim Stalens... ...Janneke van Tienen, die er al jaren bij zijn... Die, uh, ...die zag je ook met uh, dikke tranen na de tijd... ...want die weten dat ze nooit een Olympische speler zullen gaan spelen. Uh, de iets jongere gadden met Manon Flier, Caroline Wensing, ...die hebben nog een kans om uh, weer een nieuw traject voor nog vier jaar in te gaan... ...en te hopen op Rio. En ja, de jonkies die uh, weten van, uh, we zijn nu aan ons traject begonnen... ...en die weten, spelen we ook nog Olympische Spelen. Maar met name voor uh, de echte oudjes tussen aanleidingstekens uh, in de selectie... Uh, ...was dit het gewoon ja. en die zullen gewoon uh, nooit Olympische Spelen spelen. En dat is wel uh, ja, een, een hard gelach voor, uh, voor hen. Maarten, dankjewel. Maarten, tip was dat over de volleybalvrouwen. Geen Olympische Spelen, dus ook voor hen. Nederland heeft een extra ticket gekregen voor de Europa League. Praten we over voetbal. Het heeft allemaal te maken met het Fair Play klassement en het ticket gaat naar de sportiefste club in het betaalde voetbal. Heerenveen gaat aan de leiding in dat klassement voor Twente en Ajax. Ja, en doordat al die clubs al kans maken op Europees voetbal in de reguliere competitie... maakt ook de kandidaat. Excelsior kans op een startbewijs. Ja, het kan uh, verkeren. De Kralingers staan namelijk vierde in dat plev... Uh, Fair play. Play fair staat hier. Fair play klassement. En dat uh, zou zomaar kunnen dat Excelsior... Dat, uh, dat volgend jaar waarschijnlijk wel in de eerste divisie gaat spelen... dat dat dus ook Europees kan gaan spelen. Nou. Dat is wat meer daarover. zometeen langs de lijn. We gaan even bellen natuurlijk met Rotterdam. En in langslijn staan we ook stil bij de dode herdenking, om er nog even op terug te komen. In het herinneringscentrum van Kamp Westspoort namelijk is een tentoonstelling te zien over een voetbalcompetitie die in het kamp werd gehouden. Een overlevende vertelt waarom dat door de Duitsers werd toegestaan. Nou, mijn uh, gedachtegang is dat ze uh, dat uh, tolereerden om de indruk te maken dat ze het helemaal niet zo slecht met uh, mensen voor hadden. En uh, dat ze eigenlijk het beste, uh, ja, een, een, een mooier beeld schetste dan, dan de situatie was. Ik vergelijk het eigenlijk met uh, de toneelavonden die daar gehouden werden. En de muziekavonden in Westerbork. En uh, zelfs uh, de medische verzorging. Uh, mensen die erg ziek waren, die, kregen bijvoorbeeld, uh, uh, die werden per ambulance naar Groningen gebracht... He? Wat allemaal de indruk wekte dat uh, ze het niet zo slecht een beetje voor hadden. Ja, een fragment uh, uit dat uit, uit, uit verslag. Zometeen in de uh, langste lijn te horen na BNN Today, tien uur. Jeroen, dank je wel. BNN Today. Zet een punt, punt. achter de week. En dat doen we met de muziek van Erik. Speciaal uh, voor vandaag uh, ja. uh, een mooie plaat uit. Ja, ik dacht, uh, het is het natuurlijk vanavond 4 mei, morgen is het 5 mei. Ga je dan doen? Ga je dan gewoon doen wat je normaal doet? Of ga je me toch een beetje erop aanpassen? En ik dacht, weet je wat, ik ga eens, uh, beginnen met iets met een mooi verhaaltje uit mijn eigen uh, leven. Want ik ben 43 en ik heb de oorlog niet meegemaakt. Dat wou ik graag zo houden trouwens. Maar ik kom wel uit, ik kom wel uit een buurt waar eh, hard gevochten is. Ik kom uit Oosterbeek, bij Arnhem. En daar eh, wordt al sinds 1946 of 1947 de Airborne wandeltocht gehouden. En dan werden in het verleden werden allemaal veteranen uit Polen, uit Canada, uit Engeland... die werden ingevlogen en die gingen dan, dan wel opkrukken of in rolstoelen... of weet ik veel hoe ze daarbij eh, liepen. Gingen ze dan vijf of tien, sommige 25 kilometer lopen... dan kreeg je dan een medaille en iedereen liep dan mee. En die, die, mensen, die oude mannen die logeerden dan bij mensen in Oosterbeek in huis. En ik meen dat het de veertigste keer was dat die wandeltocht tocht georganiseerd werd, toen dacht het comité: laten we wat moois doen en laten we iemand uitnodigen om daar een optreden te verzorgen. En in Oosterbeek heb je Park Hartstein en er staat een heel mooi groot wit gebouw. Dat was toen de tijd het hoofdkwartier van de Duitsers en dat is weer door de Engelsen uh, veroverd. En bij die slag om Arnhem zijn heel, heel veel uh, militairen om het leven gekomen... of verminkt ge geraakt voor, de voor hun leven. Dus ik stond daar als 15-jarig punkertje met mijn haar overeind... <lacht> en een stut riem om en uh, net de Dead Kennedys... Uh, tussen <lacht> allemaal bejaarde uh, mannen met hun armen missend en, uh, uh, en op krukken... en die stonden met hun baret op in de houding, want de uh, last post werd geblazen. En toen stond ik daar te kijken met een blik van... jemig, wat is dat eigenlijk allemaal, maar niet helemaal realiserend wat er aan de hand was. Totdat de deuren van het bordes opengingen de lampen uitgingen en er twee spots aangingen en Vera Lynn het bordes opkwam. En toen ik heb nog nooit zoveel mannen tegelijkertijd op hun knieën op het gras als kleine kinderen huilend <laughs> dit horen meedoen. We'll meet again Don't know where Don't know when But I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 Lin hoorde je dus en we'll meet again. Luc, gaan we naar het volgende onderwerp? Yes, we gaan naar uh, Oekraïne, of de Oekraïne, zoals de 50 ook wel zeggen. Uh, dat land kwam <laughs> deze week flink in opspraak, nadat steeds meer landen de politieke druk opvoerden. Heeft te maken allemaal met oud-premier Timoshenko. Ze was de leider van de Oranje-Revolutie, acht jaar geleden. en kwam toen aan de macht. Maar inmiddels zit ze vast wegens corruptie en machtsmisbruik. En nu is ze in hongerstaking gegaan, omdat de bewakers haar geslagen zouden hebben. Haar dochter zegt het bewijs te hebben gezien. En de eerste die zich deze week in de discussie mengde, was de Duitse bondskanselier Merkel. Zij wil het EK gaan boycotten. Ja, Merkel is een tijdje heel rustig geweest over de mensenrechten. Kennelijk vindt ze het nu wel weer tijd om haar profiel op dat gebied... weer wat duidelijker te maken, wat scherper te maken. Wat Merkel natuurlijk graag wil voorlopig is dat er één lijn komt. En die komt er hier, vanuit Duitsland in ieder geval ook wel... dat zolang mevrouw Timoshenko daar in de gevangenis zit... er geen Duitse ministers naar de EK-wedstrijden gaan in Oekraïne... ook geen premiers van Duitse deelstaten. En na Merkel volgt er ook andere. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... heeft opnieuw om de vrijlating van Timoshenko gevraagd. En ook in Nederland is er protest. Minister Roosentaal twijft of de Nederlandse kabinetsleden en leden van het Koningshuis naar het EK moeten. Wij doen dat door uh, tegen Oekraïners te zeggen... dat ze echt een zichtbare verbetering in de situatie van die gevangenen... moeten uh, tot stand brengen. En als ze dat niet doen, dan... Uh blijven leden van de Nederlandse regering en ook van het Koninklijk Huis. Weg bij wedstrijden in uh, Oekraïne. Kortom, een flinke politieke druk. Rosenthal wil dat de situatie gaat verbeteren. Merkel wil gewoon dat Timoshenko wordt vrijgelaten. Oekraïne ondertussen heeft geen, geeft een enkele krimp... en lijkt zelfs een beetje de aanval willen in te zetten. Ja, die regeringswoordvoerder die dreigt met zoveel woorden... eigenlijk met een importstop, vooral voor Duitse bedrijven... zouden daardoor getroffen moeten worden... Als aan hem ligt. Heel concreet heeft hij zich daar niet over uitgelaten, tegenover zijn blad uh, Deer Spiegel. De laatste dagen gaat het natuurlijk heel veel over een boycott, of althans een wegblijven van allerlei leiders, uh, inderdaad, bij de wedstrijden van hun landen in Oekraïne. En uh, daar heeft Oekraïne genoeg van. Oekraïne houdt in de discussie weinig medestanders over. Ook mede-EK-organisator Polen mengt zich nu in het verhaal. Niet de Poolse president, maar wel de Poolse oppositieleider roept op tot een boycott. Deze oproep komt van Jaroslav Kaczynski, dat is de oproep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 Ja, de grote vraag is natuurlijk een beetje, um, um, moet je een EK gebruiken hè, voor zo'n uh, zo boycott? Wat vind jij, Mark? Ja, ik, aan de ene kant is het heel vervelend om, ja, om, de sport wordt er natuurlijk te dupe van. Aan de andere kant denk ik dat als het Nederlands elftal speelt, dat ze, ja, of ze nou worden aangemoedigd door Rutte of, of Willem-Alexander, zou het ze heel veel uitmaken? Ik denk dat ze ja, ja, kijk gewoon het lekker zijn. vanuit de, de sportkant, maakt niet zoveel uit. Ja, op, Pas op het moment dat, dat sporters niet mogen gaan. Bijvoorbeeld in 1980 met de Olympische Spelen. En de, dat lijkt me echt vreselijk als sporter. Dat je door iets politieks uh, uh, niet naar je sportevenement mag. Maar oh. al, ja, als de politiek wel of niet komt aanmoedigen, ja, dat, dat, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Of als nee. het hier niet uitgezonden wordt, bijvoorbeeld. Als het hier niet uitgezonden wordt? Oh, ja. Als je dat soort, dat soort ik rechte, zie, ik zie de paniek rechten. in Mark's ogen. Ja, en de, pi de Pirate Bay is ook als. Dus je kan het ook niet downloaden. Ja, je kan het wel ja. downloaden dan, denk ik. Ja. Het ja, wordt maar, altijd uit, uitgezonden ja, nee, maar, tegenwoordig. Ja, omdat het dan gewoon anders via sociale media gaat. Zoals al die revoluties de afgelopen tijd in al die staten. De voetbalwedstrijden via Twitter. Dus de heb ik de nou staat niet gezien, en allerlei zeggen, maar... andere. Uh, um, ja, ja, commerciële zenders zijn intussen niet meer in staat... om dat soort dingen te, te controleren, gelukkig. Victoria, jij bent, jij bent geboren in Oekraïne. Je bent er net geweest. Hè? Je komt net uit Garkov om te kijken of het daar al een beetje oranje-proof is. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Ja. Um, maar jij bent een tijdje geleden, toen je als verkiezingswaarnemer was... ben je ook in, in van die gevangenissen geweest. Mm. Uh, ik geloof niet dezelfde waar Timoshenko nu zit, maar dat soort. Nee, ik ben toen in een gevangenis wel... geweest waar de huidige president heeft gezeten. Toen hij als uh, puber voor een mens zegt... een licht Vergrijp, een, een diefstal, mm -hmm. uh, een straatdiefstal, veroordeeld is geweest. En, en natuurlijk uh, zijn die gevangenissen, daar wil je niet doodgevonden worden. Mm -hmm. uh, en natuurlijk heeft Amnesty International lang voor dit geval met uh, Julia Timoshenko... aandacht besteed aan de slechte omstandigheden waarin uh, gevangenen daar zitten. En er had veel eerder iets aan gedaan moeten worden. Zeker in 2007, toen uh, dit land uh, het EK kreeg toegewezen. Dus ik vind daarom ook uh, ja, de mogelijke boycott vanuit uh, Den Haag echt symboolpolitiek. En ook echt overmoedig. Want veel te laat, zeg jij. Dan Lachen, hadden ze toen Veel te laat, ineffectief en echt een grote broek aantrekken voor iets wat de politici eigenlijk veel eerder op de agenda hadden moeten zetten en houden. En op dit moment, ja, als je eerst miljoenen uitgeeft, ook vanuit Europese subsidies, uh, om zo'n evenement, uh, ja, UEFA klaar te maken. Uh, Want, en vervolgens, je, je bedoelt, jij bent, jij bent daar geweest en je hebt gezien dat ze er de, de gaan miljoenen Europese subsidies in om dat land klaar te stomen ja, voor het EK. dat natuurlijk vanuit de Europese subsidiepot. Maar vanuit de Nederlandse pot is er vorige week ook heel veel geld uitgegeven aan allerlei oranje opsmukken. Er zijn voetballers ingevlogen voor één dag om een soort panna-toernooi te houden. Uh, nou, wat ik ook in de uitzending van Nieuwsuur zei, klompen, bloemschikken, tulpen, oranje metro gelanceerd. Dat komt natuurlijk uit allemaal uit dezelfde pot en eigenlijk uit via de achterdeur... via uh, onze belastingcentjes. En dan twee dagen later zegt minister Roosentaal: uh, we gaan er niet aan toe. Dan zeg ik, als je dan zo consequent je wil inzetten... voor de mensenrechten, doe dan een effectief... Boycott. Nou, maar wat ook is een cultureel, cultureel boycott nou, en een economisch we, boycott. Ja, maar en niet politiek. We, en misschien dat we eens een keer met al die regeringen dat die regeringen eens een keer die FIFA aan moeten gaan pakken. Want daar ligt natuurlijk ook een, een ding. Want waarom weet je, waarom zitten ze daar in, in Oekraïne en Polen? Omdat de FIFA dat ook graag wil dat het daar gebeurt. Snap je? Dat, dat, dat is ook een, dat is een bijzonder machtel, machtig uh, uh, orgaan waar, waar, waar ik nooit... Dus dan had ik dus dan dan meer in wat, in wat had, had moeten ge... gebeuren. Ja. Namelijk het aanscherpen van criteria waaraan een land moet voldoen wil het... Het had er vind jij überhaupt, het had er nooit mogen plaatsvinden? Want, want de mensenrechten? Uh, ik vind uh, dat een land als Oekraïne en als Polen een kans moet krijgen om via een dergelijk evenement zichzelf op de kaart te zetten. Dat gaat over hele andere dingen dan mensenrechten. Dat staat daar, vind ik, ook gedeeltelijk los van. En als je als politiek dat had willen gebruiken, dan heb je daar ja, had je dat vanaf toen dus ja, in 2007 tussen dus nu ja. de tijd voor ja. gehad. En, vind ik, wat ook heel erg schijnheilig is, als het straks allemaal uitgespeeld is, en hopelijk worden we kampioen en wordt de wedstrijd in Kiev op 1 juli gespeeld, hoor je dat? nooit meer wat over. En dat vind ik zo vervelend, dat uh, mensen vergeten de grote context. Julia is, uh, wordt nu als een soort Jeanne darc afgeschilderd, die het opneemt voor alle andere mensen die daar in de gevangenissen worden, worden misbruikt. Laten we wel wezen, die vrouw heeft zich gruwelijk verrijkt tijdens uh, uh, haar zitting als, als premier. En moet daarvoor worden bestraft. En dat ze een oneerlijk proces krijgt, is een hele andere discussie. Nou ja, en we moeten de discussies wellicht, ook ze, zuiver wordt houden. Wordt ze mishandeld? Dat lijkt me ook niet Ja, maar wat natuurlijk ook frappant uh, is: gaat. ze zit al bijna een jaar vast. En het is uh, uiterst merkwaardig dat ze dan nu opeens mishandeld zou worden. Jij gelooft gewoon het hele verhaal niet. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik wil echt echt niet bagatelliseren dat zij uh, uh, mishandeld wordt of dat ze niet geslagen zou worden, maar ik weet zeker dat uh, haar advocaat het momentum gebruikt. En laten we wel wezen, geef hem geen onge ik geef hem geen ongelijk. Je bedoelt, om hij brengt etat... nu expres de foto's naar buiten... want nu een maand voor het EK zijn alle ogen exact. van de wereld erop gericht. En, en, en ik, ik zeg, aandacht. ik ben veel strenger. Ik ben echt absoluut niet Oekraïne aan het verdedigen in de verste verte. Ik ben, ik ben echt grote criticaster van het land. Ik zeg, willen we de mensenrechten echt op de kaart zetten? Laten we dan internationaal onderzoek instellen. Laten we kijken welke instrumenten we nu in het kader van, oké, okay, we, we zijn het vergeten de afgelopen vijf jaar... om dat op de agenda te houden. Laten we kijken wat we nu kunnen doen om de mensenrechten structureel... en na het EK te verbeteren. Maar niet dit, want dit schiet niet op, vind je? Nee, nee, nee, nee. En, en ik vind iemand als een D'Arc nu afschilderen... terwijl het eigenlijk een crimineel is... En ik ben blij met het verhaal ja. in Trouw vandaag met mijn oud-docent. Uh, ja, ik heb het gelezen. Ik begreep dat uh, jij bent van de week bij Nieuwsuur geweest. Ja. En toen geloof ik dat Trouw jou benaderd heeft om iets te schrijven. Toen zei je: nou, laat mij ik... maar even ja. zitten. Neem Precies. mijn Neem mij, maar. inderdaad mijn, mijn oud-docent, die hier wel een autoriteit is. Want ik heb behoorlijk wat te verduren gehad op Twitter... over dat optreden in uh, Nieuwsuur. Ja, en... want, want ze nemen jou niet serieus als uh, politicoloog, als deskundige. Ach, weet je, ah. ik heb me afgelopen paar jaar ook totaal niet geprofileerd... als iemand die een beetje geëngageerd is omdat ik me doodongelukkig voelde met het kabinet. Dus ik ben... Een Nederlands uh, kabinet bedoel je? Ja, het huidige gevallen ja. kabinet. Inderdaad. Dus je wachtte tot ze gevallen waren om in nieuws te komen? <laughs> nee, nee, ik wachtte totdat ik een relevant onderdeel had... waar ik inderdaad uh, iets over vond. En ik vind ook dat ik daar meer over weet... dan het uh, ja, gemiddelde. Dan? Precies, over Oekraïne en... Uh, Goed, ook, weet je, er zijn aanslagen geweest die zijn afgeschilderd... als zijnde, um, waarschijnlijk terroristische aanslagen. Intussen is in Oekraïne bekend geworden dat dat criminele afrekeningen zijn. En dat lees ik nergens terug. Dus het publieke debat en de publieke opinie denkt... oh shit, uh, Oekraïne, weet je, wild Oostland... waar allerlei zaken in het kader van EK plaatsvinden, allemaal eng. Nee, dat zijn gewoon criminele afrekeningen. Er is een magnaat, een Joodse magnaat... vanuit een fiets uh, door zijn hoofd geschoten in, in, in zijn auto... En, en de nasleep maken. waren dus deze ja. aanslagen... Even, even nog over, um, jij was daar in Garkov. Want je, gaat, je werkt straks voor Helden. dat doe je nu al, dat doe je al lang. Uh, voor Helden, het blad van uh, Barbara Barend en haar vader. En daarom ga je ook uh, daar de voetballers volgen. Ik ga inderdaad, Barbara, ik weet niks van voetbal. En dat wil ik ook graag zo houden. <laughs> dus ik was niet voornemens om naar het EK te gaan. Ondanks dat ik mensen heel graag deelgenoot wil maken van mijn kennis en ervaring in het land. Um, en er spelen zoveel interessante dingen die de journalistiek alleen niet kan vertellen. Omdat je horen wederhoor moet toepassen. maar ik kan vanuit mijn positie vertellen hoe de mensen denken en weet je wat de speculaties zijn. En het zijn buitengewoon interessante verhalen die ik wil gaan vertellen op uh, onder wat, andere... Wat ga je dan doen daar? Uh, de achtergronden, de geschiedenis vertellen van het land waar het EK zich afspeelt. En Barbara gaat uh, de technische voetbaldetails doen. En jij gaat, uh, Zou, daar po weten. Zou Polen hier blij mee zijn eigenlijk, zat ik me af te vragen, als lid van de Europese Unie? De Polen Zo. zit in een spagaat en daarom houdt de president de Nee, maar goed, dat is het, het lid van de Europese Unie. Hè? En alle aandacht gaat nu naar Oekraïne. Uh, en en Polen... daarom laat de oppositie ook van zich horen. Overigens gaat Merkel natuurlijk ook nu draaien. Omdat ze intussen haar... Oh ja, er worden ja, maar Dat ja, ja, klinkt heel ongelukkig. Dan word even, ik hier we we hebben het over een e EK. Hè? Het is een Europees kampioenschap, toch? Ja. Ja, okay. ja, officieel. Ja, ja, maar goed, als we het nee, daarover maar... gaan hebben, hoort Oekraïne nou bij Europa of niet? De helft van Oekraïne vindt van wel. Want dat is. Ja, dat vindt om... de helft vind hel van Algerije ook misschien. Ja, ja nee, Hees... kom op. Uh, weet je. Het... Wat, wat is je, punt, nou, er, punt, dat... je dat Polen staat hierin dus buitenspel. Alle aandacht gaat naar de Oekraïne. Ja. Uh, uh, Achef, die... Zeg alsjeblieft Oekraïne. Want Zat je wij... zegt ook niet het Polen. Ja, ja. ja zeg ik wel. de internet. Dat ja. wordt allemaal net groot gemaakt. Het, maakt het niet uit. Nee, ja, nou goed, ik, ik vind de discussie zo grappig dat we dus. We hebben het, uh, een, een EK, een, de, de EK, in een, in een land wat, wat, wat bij Europa hoort, of binnen de Europese Unie valt. En een ander land wat dat niet is. En daar gaat alle daar... aandacht naartoe. Misschien ja, dat, dat Polen, Polen nu een Oekraïne-meldpunt is, het... is begonnen. Ja, denk ik. Nee, maar ik, ik vind het Vrede grappig. Vreselijk niet. Gaan we gewoon allemaal kijken, natuurlijk trouwens, dat neem ik aan. Luc. Ja, ik ga wel ja. kijken, ja. ja. ja, ja, sorry. Iemand dat... ja ik, nee. Zitten jullie er niet, trouwens? Ga me bellen, um... als ik er zit drie weken lang. Ja. Welke dag. Nee, dan we, dan hebben dan dag. we hebben geen uitzending. Als hebben op een telefoon sportzomer. <laughs> Even nog is, is, uh, hoe, hoe ziet Garkov eruit? Is het uh, on proof? proof? Ik je klaar je voor eerlijk leefzorgen? zeggen. Ik dacht, waar ga ik straks drie weken zitten? Ik heb me er niet bepaald op verheugd. Op de stad zelf. Ik ben prettig verrast. Al ken ik veel van Oekraïne. Ik verheug me nu ontzettend op. Het zag er goed uit. Natuurlijk. Je moet van Oost-Europa houden. Wil je de dingen die er gebeuren allemaal voor lief willen nemen? Er zijn fantastische clubs. Er is fantastisch eten. Het stadion staat er goed bij. Um, ik ik vermoed uh, files, ik vermoed dat er inderdaad oranje supporters straks op het leen beeld gaan klimmen om hem een oranje zaal. Uh, ik waarschuw ze, doe voorzichtig met uh, de lokale politie en vooral ook met de lokale dames. Want goedkoop in dat land is altijd duurkoop. Nou, dat is een goede tip dit. Ja, ja for God's sake, work on <laughs> Gelukkig, beetje... ja. <laughs> Gelukkig is dat in China heel anders. <laughs> we zetten er een punt achter. Zullen we dat doen? Ja, doen we. BNN Today, zet een punt, punt achter de week. Drinken wij koffie, worden de bonbons binnengebracht en de muffins. M mensen drinken we bier, ja, en maar dat nootjes mag dingen. kennelijk niet op 4 nee. mei. Of wel. Dat mag nou, ook, zie ik. Oh, oh, Bier ook met een muffin okay. is ook goed. We ja. ja, ja. nou ja, begonnen met Vera Lynn, omdat dat een jeugdherinnering was, dacht ik, ach weet je, dan voor dat uh, tweede uur uh, gaan we een paar uh, anti-oorlogsplaten doen. Veel, veel vrijheidsplaten, laten we zeggen vri vrijheidsstrijdersplaten. Een redemption song, gezongen door Bob Marley, ah. is er natuurlijk eentje. Een liedje waar je eigenlijk daarna, na Bob Marley, niet meer aan mocht komen. Daarvoor werd het door vele anderen gezongen, omdat het natuurlijk een vrijheidsliedje voor, sla, voor de, slavernij, vanwege de slavernij is. Dus ik ga hem gewoon draaien, omdat hij zo mooi is. Redemption song, Bob Marley.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 Marley's Redemption Song. Het toch, ja, haatstop. Blijf mooi. Zoals Luc al zei, zijn niet de grootste feestplagen. <laughs> nee, maar ja, dat <laughs> maar... kan... Ja, dat, nee, daar vond ik nou een beetje ongepast. Doe. Ja, die, die oh. Fransman. <laughs> zo meteen na negen nog veel meer B&M Today. Um, er zitten hier Victoria Koblenko, actrice en politicoloog en Mark de Hond. Ja, wat doet Mark allemaal zoveel? Ja. Zo. KRO-presentator vanaf, vanaf september in de rekenkamer. Rostelbasketballer, de zoon van... Vind je dat leuk? Nee. Ja, dat ben ik ook. staat ja, ook dat op mijn cv. <laughs> dat ook... ja, Volgens, we, weet je uh, trouwens dat onze oud collega, of, dat gemeenschappelijk oud, collega, Michiel Veenstra... een hond heeft die die Maurice heeft genoemd. Echt waar? Ja, echt. Ik zo <laughs> goed. Die <Je laughs> heeft een labrador, die heet Maurice. Hilarie. Oh. <laughs> Veenstra, Veenstra. Ja, ja, ja, ja. dat allemaal en nog veel meer zo meteen uh, na het nieuws. Uh, wil je ons volgen? Uh, Facebook.com slash BNN Today of gewoon BNN Today op Twitter... Zullen we straks Blijf ook we gewoon al een, we een doen ook? Ja, dat heb, die heb je niet bij, of wel? Ja, dat gaan, we, we, gaan we regelen. Adam, Adam York is overleden, 47 jaar oftewel. MCA, die hoge schreeuw, lelijk. Die, 47 Parkard, jaar. ja? Ja. Draaien wij. Wat, wat gaan we draaien? Sabotage. Sabotage.